Michel Koenen met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte is supertrots en superblij dat het erop lijkt dat zijn partij de grootste blijft. In de exit poll die onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS heeft uitgevoerd... staat de VVD op 36 zetels, drie meer dan bij de vorige verkiezingen. Bij D66 is met gejuich gereageerd. De partij gaat van 19 naar 27 zetels en wordt daarmee de tweede partij. Lijsttrekker Kaag sprong op tafel en zei dat D66 erin is geslaagd kiezers te laten zien wat de partij wil. Het CDA verliest vijf zetels en komt op veertien. Lijsttrekker Hoekstra noemt dat teleurstellend, maar wil de campagne pas later evalueren. GroenLinks-leider Klaver noemt het verlies van veertien naar acht zetels pijnlijk. Ook de SP verliest hetzelfde aantal zetels. Volgens lijsttrekker Marijnissen kwamen typische SP-standpunten in coronatijd minder naar voren. 50 plus is teleurgesteld, ziet er naar uit dat de partij drie van de vier zetels verliest. Partijleider De Haan wijt dat aan de onrust in de partij. Een forum dat uit lijkt te komen op acht zetels heeft nog steeds niet gereageerd. En volgens de exit poll van onderzoeksbureau Ipsos kunnen zeker vier nieuwe partijen rekenen op een plek in de Tweede Kamer. Dat zijn Ja21 en Volt met drie zetels en Bij1 en de Boer-Burgerbeweging met één zetel. Nou, als de cijfers kloppen dan zouden in totaal 17 partijen in de Tweede Kamer komen. Het hoogste aantal sinds 1918. Ander nieuws, Bonaire gaat later vandaag in lockdown... vanwege het steeds verder stijgende aantal coronabesmettingen. Er kwamen afgelopen dag 62 patiënten bij. Het zijn er nu bijna 300. En op het eiland komt een avondklok van 9 uur s'avonds tot 4 uur s ochtends. Er wordt een alcoholverbod ingevoerd en de scholen blijven dicht tot 12 april. Reizigers van Bonaire die naar Nederland komen... moeten bij aankomst in thuisquarantaine. Vanaf zaterdag geldt er ook een testplicht. Het weer nog. In het oosten kan het vannacht een graad gaan vriezen en is er kans op wat mist. In het westen koelt het af tot een graad of drie. Overdag bewolkt en vooral in het westen buien. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Toodalej, bim,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 Bows that Every time you get a little suspicious, now I'll leave your jealous ass behind.